Van 6 uur. Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Openbaar Ministerie gaat strafrechtelijk onderzoek doen... naar Forum-kamerlid Pepijn van Houwelingen. Hij wordt verdacht van smaad en belediging. Het heeft alles te maken met een gefotoshopte foto... die hij in september op Twitter zette... waarop ministers Kuipers en van Genip te zien zijn met een nazi-vlag. De ministers deden aangifte. Van Houwelingen wordt deze maand gehoord... en daarna hoort hij of hij vervolgd wordt. In Lelystad is dik 200 kilo zwaar vuurwerk gevonden in de slaapkamer van een woning. De politie kwam het op een spoor toen ze bij een autocontrole 12 kilo vuurwerk in de kofferbak vonden. Daarna deden ze meerdere huiszoekingen. Het gevaarlijke spul lag midden in een woonwijk. Wie na woensdag naar België gaat, hoeft zich hier geen zorgen over te maken. De reden dat we u aan de kant zetten is de rijstijl. En de rijstijl? De snelheid. Een verkeersboete. De Belgische politie deelt namelijk een maand lang geen boetes uit. De politie voert zo actie tegen het uitstellen van een salarisverhoging en tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. De boetevrije maand geldt alleen niet voor direct gevaarlijk gedrag, zoals rijden onder invloed. Aldi moet 60.000 euro betalen aan een ontslagen filiaalmanager in het oosten van het land. De vrouw had aan collega's gevraagd of zij bier met korting voor haar achter wilde houden. Ook had ze korting gevraagd en gekregen op een kweekkastje. Volgens Aldi ging dat te ver. Zelf vond de vrouw dat ze niks verkeerd had gedaan. En dat vindt de rechter nu dus ook. Voetbal is not coming home in Engeland, maar Dave the Cat wel. De Engelse selectie werd in hun hotel in Doha bezocht door een zwerfkat... die al snel werd omgedoopt tot Dave the Cat. Met name Manchester City-spelers Kyle Walker en John Stones waren gek op het dier... en ze besloten daarom om Dave te adopteren. Ze moeten dus wel nog even uitvechten wie Dave mee naar huis neemt. Hij moet eerst vier maanden in quarantaine en verhuis daarna naar Manchester. Het weer nog. Het kan flink koud worden vannacht. Tussen de min 4 en min 8. Morgen eerst mist, later meer zon en temperaturen rond het vriespunt. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De spitsverloop zoals gewoonlijk op maandag niet bijzonder druk. Veel dagelijkse files. De meeste vertraging op dit moment op de A10 West richting Zaandam. Voor Amsterdam Slotendijk gebeurde een ongeluk. De rechterrijst ook is dicht. Hier heb je een half uur vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM.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 de traditie van Low Addicts... ...eigenlijk. De jongens heb ik gezien... Uh, ...tijdens de popronde in Haarlem... ...in oktober van het afgelopen jaar... ...stonden ze in een of andere kapperszaak... ...ergens in de... ...ik dacht in de Lange Veerstraat... ...dat kwam een beetje uit op de gedempt oude gracht. En daar uh, stonden deze twee heren... ...De Kiwi Club... ...en dit is een uh, volgende single... ...die ze uh, niet zo lang geleden hebben uitgebracht... ...Track heet welkom bij deze Alternative FM... Uh, ...het is ook vandaag een reguliere uitzending... Volgende week enigszins onder voorwaarde Het uh, is nog niet helemaal zeker of we dan live of hetzij dat we ook nog regulier uh, wat uh, gaan doen. Dat weten we nog niet. Maar sowieso zijn de laatste twee donderdagen van dit jaar wel ingevuld. 22 december komt Low Eric's En dat is ook uh, de reden waarom ik even die Low Eric's in de mond nam. En 29 december dan hebben we ping op. Bezoek. En zij komt uh, dan voor een paar weken naar Nederland, want ze woont uh, tegenwoordig in Londen. En daar uh, zal ze dan uh, in die twee weken dat ze hier in Nederland is ook bij ons het een en ander laten horen van haar EP 3.0 of 3.0. Um, uh, straks komt ze nog uh, evengoed nog voorbij in dit uur. Um, welkom, ik zei ik al. We hebben heel wat uh, nieuwe dingen. En ook dingen die we nog in moeten halen. Want bijvoorbeeld, deze LNME heeft ook een nieuwe single uitgebracht van The Velvet Beings. En dit is Contagious Smile. Human Being. You are like velvet. Your veins are blue like everyone else's, and your brain confuses like everyone else's. Your hands made to hold someone, some being, like velvet, you and me. Snow. The presents sit below the tree I put my red suit on the one you bought for me And I'm glad for all the people that have gathered And the fairy lights shimmering bright But it's really hard to keep myself together glittering smiles I feel lonely tonight It's Christmas time Isn't it fun? Another battle of the seasons lost and won I made the cake you used to like I put marshmallows on a spike, I hung the mistletoe and still it feels all wrong nog uh, staan de uitzending nog iets te regelen. snow. zit ik er nog uh, doorheen te wabelen met, uh, met dit uh, nummer ook nog. Uh, Sofie de Jenna was dat met uh, Fairy Lights. Um, haar kerstbijdrage, ik zal wel uh, beloven dat ik hem volgende week uh, gewoon... ...zonder dat ik me smoel opentrek, want dat is natuurlijk niet de bedoeling... Danny Dub met Enter. Die uh, single die is vandaag uh, verschenen. En uh, er komen straks in deze uitzending nog een aantal singles voorbij. Die uh, morgen uh, verschijnen. En um, daarvoor hoorde je trouwens Elenna mee. Met Contagious Smile. Uh, we gaan straks, uh, als het goed is, ook nog even praten met Nienke. Want uh, die um, gaat komend jaar... Dat is niet al te gekke lang een tijd meer. Want we zitten al bijna halverwege deze maand... En we hebben nog ongeveer twee tot drie weken aan het eind van 2022. En dan gaan we hopelijk even een wat betere en een wat rustiger jaar tegemoet. En dat we wat minder polariserend tegenover elkaar komen te staan. Want af en toe heb ik echt het idee dat iedereen een beetje gek geworden is. En dan zal Nienke met haar nieuwe EP gaan komen. Dus dat ga je straks horen. Um, dan over kerstsingles. Want Sophie Jenna was een van de mensen die met een kerstsingle komt. En dan hoop ik dat ik straks staande de uitzending nog, uh, nog nieuw materiaal uh, nog, uh, ga krijgen. Want volgens mij uh, klopte er iets niet met wat ik, uh, wat ik heb uh, toegestuurd uh, gekregen. Dus, um, maar dat gaan we straks uh, meemaken. Nu is het tijd voor de kerstsingle van Newland. Want die heeft hij ook uh, gemaakt. En we hebben even gewacht tot uh, Snieklaas het land uit is. Want ja, uh, we moeten toch wel een beetje rekening houden dat ook de Goedheiligman nog recht heeft op zijn feestje. Maar dit is die kersting. The that have my life. I think of the days gone by and how they cut like a knife. To go home in these wondrous times I know that all roads lead to Rome so now I pay for my crimes and still the sun is shining with its soft and silver lining let's go out and scan En dat was er Nienke met regen. En we hebben het er ook aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Ja, en dat is, uh, gaat ook wel weer even een tijdje terug. Want uh, Nienke en ik uh, kennen elkaar in, uh, in een duister verleden. Nou ja, een duister verleden. <laughs> nou, duister. Duister. Nee, duister is het zeker niet. Het was wel een. Een ja, verleden. Ja, het was een leuk verleden in ieder geval. Met Yellow ja. Grass. Want dat, uh, dat heb je ook gedaan. Ja. Klok. Ja, um, uh, dit, uh, voordat we daar over jouw eigen werk uh, beginnen, maar toch even over de Yellowgrass, want dat klonk uh, totaal anders met wat je, wat je nu doet. Uh, absoluut, ja, ja, een heel ander vaatje. Ja, um, <laughs> ja, dat is, was een beetje meer country-achtig, een beetje die kant op ging het. Ja, amerikanen Ja, uh, amerikanen ja Jullie waren een beetje de, misschien wel een beetje de, de, de voorlopers eigenlijk uh, in Nederland uh, daarin, met, met dat op zich. Dus... Uh, uh, ja, dat ja, ja, weet ik niet. Maar het, in ieder geval, ja, wij, wij, het was toen nog niet zo uh, heel hm. erg uh, op de, uh, uh, hoe zeg je dat, overal op de radio en zelfs Dat je het niet nee, hebt, helaas. Nee. Uh, we zijn eigenlijk net op het verkeerde moment gestopt als ik het nu op terug Ja, want, uh, want jullie hebben het eigenlijk nog uh, met Yellowgrass nog, uh, geschopt tot de landelijke radio, kan ik me uh, ook nog herinneren. <laughs> ja. Dus ik geloof okay. bij Radio 2 zelfs uh, dat jullie uh, daar te horen zijn geweest. Dus. ja. Klopt, ja. Ja. ja. Dus wat dat er gaat, helemaal goed. En de meden... Uh, um, ja, bandleden van toen... dat waren Pepijn en Bram. Ja, onder andere. En uh, Robin vandaag oh, op Bas en Misha Porte op Drums. Ja, zie je. Maar uh, ik kan me uh, jullie drie hier herinneren. dat was met Pepijn en uh, Bram. Was Klopt. Ja, we zijn toen inderdaad bij jou volgens mij met z'n drieën inderdaad. Ja. Uh, we hebben akoestisch die we gespeeld. Ja, ja en, zie je. Uh, dus ik... dat dus waren er toch uh, meer. Maar dat ben ik even ja, gewoon ja. van mijn... Uh, ja, nou ja, goed. Uh, maakt niet uit. Maar je bent uh, nu uh, Nederlandstalig. Melancholisch ook. Ja? Dat is toch inderdaad, hè, wat je net zegt, uit een ander vaartje tappen... Hoe dat zo? Ja, um, ja uh, dat gebeurde eigenlijk gewoon een beetje. Um, sowieso uh, hou ik nog altijd van de Amerikanen muziek. Dus ik, ik sluit niet uit dat ik dat, dat, ik dat uh, nooit meer ga doen. Hm. Uh, maar ik had ook wel... omdat um, ik een bepaalde creativiteit, een bepaalde kant... kon ik daar ook weer niet echt per se in kwijt. Ja. Ja. Um, en tijdens corona ja, ben ik gewoon gaan schrijven en toen, toen kwam dit er eigenlijk uit. Uh, ja. En het was eigenlijk niet eens per se bedoeld om uit te brengen. Uh, zeker omdat ik altijd in het Engels heb geschreven. <coughs> Sorry hoor, ik heb een heel naar hoesje. Ja. Zo, so, ja. het heerst nogal. <laughs> ja. <laughs> ik af en toe horen hoesten. Ja. <laughs> het klinkt erger dan dit hoor. Ja. <laughs> maar, uh, Nee, dus dat. En, en de grap is, het, het, de muziek die ik ben gemaakt werd eigenlijk zo persoonlijk dat ik het ook wel heel erg symbolisch vond om het dan onder mijn eigen naam en in mijn eigen uh, moedertaal te doen. Ja, hm. dus ja. ja want het is uh, heel uh, ja, ruw, rauw en, en, en vrij. Uh, direct ook. Ja, ja, dat was wel uh, het idee. Vrij, vrij kwetsbaar. Ja. ja, dat leek me... Dat leek me... Um, spannend en mooi. Ja. doen. Heb jij um, dan zelf met de, deze uh, zaken te maken gehad? Of is het ook deels uh, wat je min of meer ja, in je naaste omgeving is uh, gebeurd? <laughs> um, nou, een beetje van beide. Ik, ik ben zelf wel altijd heel erg van de schrijven vanuit persoonlijke ervaring, maar huh. het is natuurlijk ook zo, je begint uh, te schrijven, en tenminste hoe mijn hoofd dan werkt, is dan uh, dan, dan heb ik een bepaald thema of een gebeurtenis of een gevoel in mijn hoofd. Dan ga ik daarover schrijven. En dan denk ik ineens aan het volgende. Dus vaak zit er van alles in zo'n nummer. Uh, maar zeker ook uh, persoonlijke dingen, ja, absoluut. Ja, nou, dus, uh, dus er zitten eigenlijk uh, van, van beiden zit in. Maar is het dan ook niet spannend dat je het zo doet... Want ik kan me voorstellen dat je je toch van jezelf uh, het een en ander prijs geeft uh, van, van de situatie waar je mee te maken hebt. Enorm. Ja, um, ik heb op zich, ik ben daar een, een open boek in. Dus mm. dat, dat is niet zo, uh, dat vond ik dan gek genoeg niet zo heel spannend mm. uh, om, de, om, om, om het over het onderwerp het uit te brengen. Wat ik wel spannend vond is dat ik dacht, ik heb natuurlijk wel vaker muziek uitgebracht, maar het was toch wel vaak uh, uh, in, in een bandformatie en ook in het Engels en dat voelt toch wat meer af, afstand heb je dan van de taal. Ja. Dus Ik dacht nu wel, oh ja, stel je voor dat iedereen het nou helemaal stom vindt of het helemaal niks vindt, dan voelt dat toch wat persoonlijker dan de muziek die hmm. je voorheen hebt hmm. uitgebracht. Dus wat dat betreft vond ik het wel spannend, omdat omdat het juist zo anders is dan wat iedereen ja. van me gewend was. Ja, is het ook een beetje uit je comfortzone uh, komen, zoiets? Nega, ja, onwijs. Zeker, ja. ja. Dat is denk ik de muziek die ik stiekem al wel vaker maakte, maar gewoon als het voor mezelf viel. Ja, ja, ja. ja, ja. Schrijf, weet ja. je wel, ja. Ja, nou ja, goed. Uh, het, is, het is in ieder geval, uh, wordt het opgepikt. Uh, kijk, ik zit natuurlijk ook... Uh, ik, ik zit nu in de rol van de radiopresentator bij Alternative FM. Maar uh, ja, bij 3 voor 12 Noord-Holland heb ik die andere pet op. Maar ik vind het wel dusdanig uh, dat we dat uh, moeten gaan melden. En dat hebben we al een hele tijd uh, al aan het, uh, zijn we dat dan aan het doen. Ja, leuk. Super tof. Ja, uh, want uh, dit is al... Uh, hè, want uh, Regen was uh, geloof ik uh, de tweede single. Of de eerste single, dat ja, weet ik niet meer. ja. Ja, dat was de, de allereerste. De, de allereerste serie, ja, bedoel ja. ik. Uh, en in Blijven Rennen is inmiddels al single nummer drie. Klopt. Ja. ja. Um, nou, heb ik begrepen dat je bezig bent om een EP te gaan releasen. Um, wanneer ja. kunnen we die uh, verwachten? Uh, nou, er komt, uh, in begin februari komt de, de laatste single nog uit. Ja. Um, de, uh, ja, de beste hebben we voor het laatst bewaard. Of uh, het zo even zeggen. Ja. Um, en dan daarop volgend komt in maart... Komt dan uh, een hele EP uit? Ja. En uh, stiekem zijn we natuurlijk achter de schermen alweer bezig met EP nummer 2. Ja. Um, en uh, hoeveel uh, nummers gaat die EP tellen? Uh, er staan vijf liedjes op in totaal. En Waarvan er dan in, uh, vier uh, uh, zijn uitgebracht al als single. En de titeltrack van de EP, die. Uh, die, die, ja, die hoor je alleen als de EP zelf uitkomt. Ja, ja. Uh, en heb je ook al een idee waar je die EP wil gaan presenteren? CQ, releasen, met dat mooie woord? Um, ja, ik heb, ik heb er heel veel uh, ideeën over. Um, ik ben zelf van het idee pas openbaren als ik ook echt weet dat het me gaat lukken. Ja. Uh, maar ik wil, ik, uh, het lijkt me leuk om iets um, heel... Uh, uh, niet, niet zo standaard te doen. Dus ik, ik ben aan het kijken naar iets... Uh, ja, iets onverwachts... om daar een release show te doen. Ja. Over onverwachte zaken... ik maak even een klein zijstapje... want uh, ik, ik, uh, ik heb jou ook jouw naam ergens gezien... tijdens een release... van een andere illustre band uithalen... CQ Amsterdam... de Gumbo ja. Kings. Ja. <laughs> ja uh, wat heb jij met de Gumbo Kings? Uh, wat heb ik met de Gimmel Kings nou voornamelijk een relatie met de drummer? Ah, kijk, dat, <laughs> daar zit het <laughs> hem dus in. Ja, ja, ja. Dat vooral. En ja, uh, nee, ja dat zijn, uh, ze zijn goede vrienden uh, sowieso. De, de bassist uh, en, um, uh, en de gitarist, die ken ik al langer. Ja. Ja, daar werk ik ook samen mee. Jonne, die, uh, de bassist van Cubball Kings, die speelt ook uh, bij Nienke, ja. uh, de basgitaar. Uh, Mark, mm, Mark Jansen, ja, Mark Janssen, ja uh, super vet. Uh, songwriter ook, dus daar schrijf ik af en toe ook mee. Oh. Uh, en uh, inmiddels speel ik ook uh, van, af en toe optredens met Thomas, dus we uh, zijn ook wel vriend geraakt. Uh, ja, ja, ja. ja. Uh, ik moet je ook zeggen, de Gumbo Kings zitten ook in dit programma hoor. Dus uh, ze komen straks oh, voorbij met die nieuwe single. Dus, uh, oh, dat is leuk. Ja, dus, dus er zit wel degelijk nog raakvlak met jou uh, daarin in dat opzicht. Maar goed, uh, uh, weer terug naar jou. Want we hebben die derde single nog klaarstaan. Blijf rennen. Waar, uh, wat is de diepere uh, gang van deze single? Um, nou, wat, waar het eigenlijk vooral over gaat blijven rennen is, is dat gevoel en dat is... Misschien ook een beetje een, een generatieding van mijn generatie, dat, dat we altijd maar bezig moeten blijven en dat je eigenlijk uh, de klap pas krijgt als je stilstaat. Uh, dus dat we vooral altijd uh, blijven rennen eigenlijk, dat we niet durven stil te staan. Um, en ik ben dat liedje gaan schrijven uh, naar aanleiding van uh, een burn-out die ik heb gehad een aantal jaar geleden. Ah, yeah. Um, dus dat. Eigenlijk een beetje... Ja, een beetje, uh... ja, beetje, beetje een soort uh, moment van zelfreflectie. je is altijd wel fijn in zo'n uh, tijd als deze. Ja, ja eigenlijk wel. Ja. Ja, mooi gezegd. Ja. Nou, uh, dan gaan we hem uh, laten horen. Hier is uh, de, de, de laatste single van Dienke met Blijven Rennen. Ja, dat was hem. chambel was dit. Uh, vorige week hadden we al iets van hem uh, laten horen. Maar morgen komt deze single uit en dat is Get Lost. Daarvoor hoorde je trouwens Nienke met uh, blijven rennen. En uh, ja, dat is duidelijk verhaal wat ze net heeft uh, aflopen steken. Ergens in het uh, vroege voorjaar dan zal die EP dus gaan uitkomen. Dat uh, wat betreft het uh, verhaal rondom Nienke... Deze dame komt nog even fijn het jaar afsluiten. Dat zal op 29 december gaan gebeuren. Voluit heet ze Pien van 9. En dit is een van de nummers hier van haar EP. Ik zeg niks meer. Once I had a space needle. Who showed me. To the sky, it told me all. Of He was the one for me, gave me joy. is pressed on every stretch of body Spotted when you spied Then. Voor Nienke geldt, geldt ook voor Jacob D. Edward. Die is ook bezig om een EP uit te gaan brengen. Daarvoor hoorde je trouwens Pien. 29 december is hij hier. En dan komt ze iets uh, laten horen van onder meer die EP... die ze vorige week heeft uitgebracht. 3.0. Space Needle was dat. Cash um, Single van Rona Rode. En My Perfect Christmas Time. leuk als je ook dit soort dingen kunt laten horen um, My Perfect time van Rona Rode, we hebben wel eens eerder wat uh, materiaal van haar laten horen en ook bij uh, 3 voor 12 Noord-Holland is ze daar ook nog wel eens een paar keer voorbij gekomen met het materiaal wat ze heeft uitgebracht uh, afgelopen jaar heeft ze nog een EP al die singles die ze uitgebracht staan ook op die EP, deze dus niet want die moet je er eens dus even zelf bij bedenken Um, we gaan op uh, richting het uh, nieuws van 8 uur. En ik uh, kreeg um, een tijdje terug. kreeg ik ineens um, een berichtje van een. ja, min of meer een label. En die zei: dit is een band uit de achterhoek. Ze hebben alles wat eerder uh, laten horen hier bij ons in uh, deze alternative fm. En ze heette The de same. En Discover is hun laatste EP die ze uit hebben gebracht. En daar staat dit fijne nummer op. I don't think so, die dus gaat horen tot aan 8 uur mijn days are growing shorter, my beard is getting grey, I can't catch up with children getting older, so they say, but I don't think so, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, no, I don't think so, I get a little bit forgetful, my teeth are out of shape, I'm getting little pains all over, people say there's no escape, but I don't think so, oh. So. Oh, I won't accept it cause I don't connect with old people, everyone. is in trouble. My bones are getting weak. My muscles are more feeble. They say I am empty, but a That means I'm getting older I'm glad Cause there's nothing new to miss No, I don't think so Oh, oh, oh. no, I don't think so As long as I don't know No, I don't think so Oh, oh, oh, oh. no, I don't think so As long as I